Dit is door al wegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, is onverwacht naar Parijs gevlogen... om zijn medeleven te betuigen met het Franse volk na de aanslagen van vrijdag. Morgenochtend spreekt Kerry met president Hollande. Die zei vandaag in het Franse parlement dat hij de komende dagen met de presidenten Obama en Poetin wil spreken... over een gemeenschappelijke strategie om terreurgroep IS uit te schakelen. Tegelijkertijd groeit in de Verenigde Staten het verzet tegen plannen van Obama om 10.000 Syrische vluchtelingen op te nemen. Voornamelijk Republikeinse senatoren uit zeker 11 staten hebben gezegd dat Syrische vluchtelingen in hun staat niet welkom zijn. Bij de Rotterdamse Essalam-moskee hebben zo'n 600 mensen de slachtoffers van de aanslagen in Parijs herdacht. Onder de sprekers waren burgemeester Abu Taleb, minister van de Steur, van Justitie en korpschef Pauw. Verder spraken een imam, een humanist, een rabbijn en een dominee over onderlinge verbondenheid en over een antwoord op angst en terreur. Veel deelnemers aan de manifestatie droegen een witte ballon bij zich. Die ballonnen werden aan het eind van de bijeenkomst losgelaten. Justitie- en terreurbestrijders hebben geen link gevonden tussen Nederland en de aanslagplegers in Parijs. Dat heeft de NOS gehoord van bronnen bij de verschillende organisaties. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de achtste terrorist die op de vlucht is in Nederland verblijft. Mensen met klachten over uitzendingen van de publieke omroep kunnen in de toekomst terecht bij een ombudsman. Een voorstel van de VVD krijgt brede steun. Kamerlid Elias kwam tijdens de behandeling van de mediabegroting met het plan. Volgens hem gaat de publieke omroep nog wel eens in de fout. De ombudsman zou hoor- en wederhoor moeten kunnen afdwingen en een rectificatie. Volgens Elias weigert een AfroTros-programma als Radar hoor- en wederhoor toe te passen. Een woordvoerder van AfroTros spreekt dat overigens tegen. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen regen over het land. Soms kan het stevig doorregenen. Morgenochtend regent het nog altijd. Morgenmiddag wordt het tijdelijk wat droger. Het wordt morgen 13 tot 15 graden. Morgenavond aan de kust mogelijk even storm. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live GFM. met nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving. en we gaan natuurlijk rustig verder met het draaien van mooie filmmuziek. Twee uur zit onder andere de films uh, Spectre, Das Boot, Dinner for Smugs, The End of the Tour, Country. Nou, niet het veel om op te noemen. Natuurlijk beginnen we altijd met een grote hit. Eh, dat is deze keer The Clash. Eh, dat is, even kijken, London Calling. En uh, ja, dat nummer is in verschillende films gebruikt. Ik dacht in Billy Elliot, maar ook What a Girl Wants. Dus het is een hele bekende. The Clash, London Calling, komt die? Komt ie. You boys and girls, London calling, now don't look at us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see, we ain't got no swing, except for the ring of the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in Engines stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. Zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no high, except for that one with the yellowy eyes. The eyes. Orbit. The sun's zooming in, engines stuck on running The wheat is going a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out De kortste nummers die je kende uit soundtracks Elliot Smith Between the Bars uit Goodwill Hunting titelsong. 1 minuut 9 seconden. Als je Elliot Smit hebt gehad, dan kan je natuurlijk niet om Sam Smit heen. En Dat komt uit de film Spectre. En Spectre rijdt nog in Zandvoort. Nou, in ieder geval ook nog morgenavond zie ik in de filmagenda staan. In ieder geval dinsdagavond om 8 uur. Spectre in Circus Zandvoort natuurlijk. Mooie muziek van Sam Smit.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 How the uit Spectre. De muziek is overigens gecomponeerd door Thomas Newman. Uh, ja, als het over James Bond gaat, dan is James Bond heel vaak onder water bezig. Als je die films allemaal ziet, de deel dat hij onder water zwemt is best wel groot. Dat deed me denken aan Das Boot, die beklemmende duikbootfilm uit de Tweede Wereldoorlog, de Duitse onderzeeër, de muziek van Klaus Doldinger en daarvan de titelmuziek. Ja, deze muziek van Das Boot deed me ook denken aan een tv-serie... die in, volgens mij, begin 70 jaren uh, gedraaid werd. Voyage to the Bottom of the Sea. En daar zit ook dat sonar geluid in. Luister maar. wereld van verschil, de duikboot uit Voyage to the bottom of the sea, een grote ik dacht dat het atoomduikboot was uh, luxe Amerikaans in vergelijking met die Duitse U-boot, waar niemand enige ruimte had daar zit ik toch weer in het hoekje tv-thema's tunes van televisieprogramma's, dit vind ik altijd ook een hele mooie, van Dave Krushen uh, Sint Elsewhere Sint-Elswere, een hele bekende televisieserie natuurlijk. Aanstaande dinsdag is er een film op televisie die heet Dinner for Smucks. En dat is eigenlijk een remake van een Franse film. Ik zal eerst even de muziek uit de Franse film laten horen en daarna doe ik uit de Amerikaanse film die van de week op tv is. Dit is de Franse versie. Vladimir Kosma. Ambitieuze Tim wordt uitgenodigd om voor de eerste keer aanwezig te zijn bij het diner voor dwazen. Dat is een evenement georganiseerd door zijn baas... waarbij alle managers worden uitgedaagd om de grootste dwaas mee te nemen. Tim denkt dat hij daarvoor de perfecte idioot heeft gevonden. Ik heb de titelmuziek laten horen uit de Franse versie. Uh, Vladimir Cosma heeft dat gecomponeerd. En de Amerikaanse versie, film uit 2010, is gecomponeerd door Theodore Shapiro. Prelude to a smirk. <tied> zien wil, dan kan dat dinsdag morgenavond 17 november op SBS 9, Dinner for Smugs, half negen begint die Als ik zo kijk, dan zie ik dat ook Chicago die dag op televisie is, ook om half negen op RTL 8. Ik zie dat er voor Russia een Bond film is, nou, de om op te noemen. Ik draag gewoon nog wat uit de soundtrack Dinner for Smugs. De volgende. Wow. To water, what a rainbow will go there someday. See that blue sky knows no limits, that's why the clouds stay away. It's so easy. Dapplers, uit de film A Dinner for Smuck. Uh, deze is heel bekend en dat komt uit de film die nu net in de bioscoop draait. The End of the Tour. Uh, daar draai ik een paar nummertjes uit. The End of the Tour. Ik begin met een hele bekende. Die kennen we allemaal nog wel. Tracy Ullman. de soundtrack The End of the Tour, een film uit 2015. Uh, de film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal... van een vierdaags interview dat gedaan werd... door de schrijver van Rolling Stone Magazine David Lipsky... met de veelgebrezen uh, auteur David Foster Wallace. Het interview vindt plaats in 1996... tijdens de laatste dagen van Wallace's Tour... om zijn, roman, uh, zijn nieuwste roman te promoten. Tijdens de vier dagen ontstaat er een strijd... van jaloezie en concurrentie als ze praten over vrouwen, depressies en de voordelen en nadelen van De Roem. Muziek is gecomponeerd door uh, Danny Elfman... maar er zit ook muziek in van uh, Veld, van R.E.M. Uh, kortom, maar ik draai nu iets van Danny Elfman. The Shoe. Deze mooie klanken zijn gecomponeerd door uh, Charles Gross. En dat is de soundtrack uit de film Country. Uh, film uit 1984. Is binnenkort ook televisie. 20 november op vrijdag. Uh, het gaat over de boerderij van Jewel en Jill. Uh, in het uh, Amerikaanse midwesten levert niks op. Hij ziet het niet meer zitten, maar zij is vastbesloten de moeilijkheden te overwinnen. Een fijnzinnig sociaal-realistisch drama met een sterk scenario van William D. Whitliffe over de strijd met de elementen van de mens en de haat liefde tussen de Amerikaanse agrarisch en de overheid. Een mooie film, viersterrenfilm. Er zit hele mooie muziek in door Charles Gross gecomponeerd. Gezien de tijd draait nog een kort nummer uit de film. De wintermantra. Mooi. Toen weer eens wat bekend te draaien, en dan kom ik terecht bij deze muziek van John Berry: Midnight Cowboy. John Barry. Uh, het volgende nummer is, heet The Girl with the Sun in her Hair. Volgens mij was dat ook de muziek die onder een reclamefilmpje van Sun Silk uh, zat. Dus die kunnen we ook gewoon draaien. En dit mooie komt allemaal van de CD: The Gold the, the Collection. 40 Years of Film Music van John Barry: uh, The Girl with the Sun in her Hair. van John Barry. En dat allemaal van de cd. The Collection, 40 Years of Film Music. Ik doe er nog één. Een, een mooi overgangje naar de laatste film die ik heb. The Gunman, een film uit 2015. Maar dit is er nog even van John Barry. The Ipcris File. Ja, dat is een thriller en The Gunman is ook een thriller. The Gunman is een film uit 2015 met in overal Sean Penn. En uh, ja, een thriller, ik zal zo vertellen waarover die gaat. Het eerste nummer is Love Gunman. Jim Terrier, voormalig lid van de Special Forces, wordt achtervolgd door zijn verleden wanneer een van zijn voormalige werkgevers hem probeert te vermoorden. Een spannend kat-en-muisspel brengt Terrier vanuit de jungle van Afrika tot in de straten van Londen Barcelona in de missie om al zijn tegenstanders uit de weg te ruimen. Terrier weet dat er maar één manier is om zichzelf te redden. Hij moet een van de meest invloedrijke organisaties van de wereld uitschakelen. Nou, dat belooft spanning en sensatie. Tripwire, laatste nummer van deze cd die ik draai, The Gunman. Uh, muziek Marco Beltrami. Ja, tot zover de Gunman. Muziek van Marco Beltrami. Eh, draait denk ik in de bioscoop. En nu is het een vrij nieuwe film. Uh, ja, daar zit het er alweer op. Twee uur filmmuziek is alweer voorbij. Uh, het is weer hard gegaan. Uh, oude films, nieuwe films, alles door elkaar. Uh, beetje klassiek, beetje jazz, beetje pop van alles wat. De hoogste tijd voor Donna Maison, Philippe Gombie. CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer filmmuziek gedraaid van alles wat zogezegd oud, nieuw, heel oud heel nieuw, dus ja van alles maken wat en natuurlijk western muziek eh, Amico Hey Amico Drop Dead Ik wens je een hele goede week toe met veel filmplezier het is veel regenachtig weer het wordt kouder, dus ideaal filmweer we gaan nog even verder met uh, Philip Rombie. Uh, en ja, misschien thuis op de bank gewoon een gezellig een filmpje kijken. De moeite waard toch? Maak er iets moois van. Heel, heel, heel veel plezier. En voor zo direct, slaap lekker, welterusten en morgen gezond weer op. Van ZFM, via de kabel op 104.5.